Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. De burgemeester van Moerdijk straks in het NOS Radio 1-journaal. Hij blikt vooruit op de bewonersavond, waar de toekomst van het dorp besproken wordt. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Mark Visser. Minister Hennis zet kanttekeningen bij de kritische opmerkingen... van de Algemene Rekenkamer over de JSF. De Rekenkamer zegt onder meer dat het onzeker is... of er altijd vier toestellen voor internationale missies beschikbaar zijn... zoals het kabinet wil. Hennis begrijpt die opmerking, maar voegt er wat aan toe. Er zijn een aantal punten die op dit moment nog verder uh, worden uitgewerkt. Eén daarvan is bijvoorbeeld het bewaken van ons luchtruim. Dat doen Belgen, België en Nederland nu ieder apart. Dat gaan we samen doen. Maar om dat samen te doen... Uh, is een verdrag nodig. En aan dat verdrag wordt nu gewerkt. En totdat het verdrag er is, kan bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer niet zeggen... Uh, het is rond. Ennis zegt verder dat de Rekenkamer natuurlijk kritisch is... maar ze is er blij mee dat de Rekenkamer de vervanging van de F-16... financieel in te passen noemt. Dan Hoort er nu een pingel te komen, maar die werkt even niet. Nou, toch wel. De landen van de Europese Unie liepen in 2011 193 miljard euro aan belastinginkomsten mis. Blijkt uit een Europese studie waar onder meer het Centraal Planbureau aan meewerkte. Volgens de onderzoekers lukt het landen niet om alle btw-inkomsten te innen... en ontduiken bedrijven de belasting. Vooral Roemenië, Letland, Griekenland, Litouwen en Slowakije laten veel belastinginkomsten liggen. Nederland is een van de vier landen die het innen van belastingen het beste geregeld heeft. Desondanks liep Nederland volgens de onderzoekers 4 miljard Euro mis. De Russische kustwacht heeft het Nederlandse Greenpeace-schip Arctic Sunrise bestormd. Acht gewapende agenten lieten zich met touwen uit de helikopter op het dek zetten, zegt Greenpeace op Twitter. Daarna gingen de agenten het schip binnen. Volgens een woordvoerder van Greenpeace Nederland zijn 27 van de 30 opvarenden van de Arctic Sunrise aangehouden. Straks in het Radio 1-journaal Jorien De Lege van Greenpeace. Staatssecretaris Steven laat uitzoeken hoe de invoer... en het gebruik van mobiele telefoons in jeugdgevangenissen... verder kan worden teruggedrongen, schrijft hij in antwoord op Kamervragen. Aanleiding is een filmpje dat po uitzond. Het was in jeugdinrichting Tijlinger Eind opgenomen... met de telefoon van een van de jongens. Die is veroordeeld voor het doodschoppen... van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Een van de jongens in het filmpje zegt... dat zijn verblijf in de inrichting één groot feest is. Nog net geen nieuwjaar... Teven doet dit als, als stoere praatjes. De rechtbank in Utrecht heeft drie mannen veroordeeld... die betrokken waren bij de diefstal van een monstrans... uit het museum Catherine Convent. Een van de mannen moet twee jaar en drie maanden de cel in. Andere man kreeg een gevangenisstraf van een jaar en acht maanden. En een derde is voordeeld voor de heling van het katholieke altaarstuk en Hij kreeg anderhalf jaar cel. De straffen vallen lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist. Het OM eiste celstraffen tot vijf jaar. De persrechter. Er is geweld gebruikt tegen de deur en tegen, het, tegen de vitrine. Maar het geweld is niet gericht geweest tegen personen. Dus in die zin is het wel een brutale roof geweest... maar niet met bedreigingen naar mensen toe. En als je dan kijkt dat er voor een van de verdachten... toch 27 maanden gevangenisstraf is opgelegd... is dat toch wel een flinke straf. De Monstrans, die een kwart miljoen waard is... werd eind januari op klaarlichte dag gestolen. In Indonesië zijn ruim 15.000 mensen geëvacueerd... na de uitbarsting van de vulkaan Sinabung. De vulkaan in het noorden van Sumatra borstte zondag voor het eerst in drie jaar uit. Sindsdien is de vulkaan onrustig. De berg rommelt en spuwt een dikke wolk as. De autoriteiten hebben alle huizen in een straal van drie kilometer rond de vulkaan ontruimd. De 54 bonden die aangesloten zijn bij de UEFA hebben hun steun uitgesproken voor het plan om het WK van 2022 in Qatar in de winter te houden. De vicepresident van de FIFA zei na een UEFA-beraad dat het WK vanwege de hitte sowieso niet in de zomer gehouden kan worden, omdat de temperaturen in Qatar dan kunnen oplopen tot 50 graden. Mogelijk wordt het WK van 2022 nu in januari of in november en december gespeeld. Vanavond regen en ongeveer 13 graden. Morgenochtend trekt de regen weg. Daarna wisselen zon, stapelwolken en enkele bij elkaar af. En het wordt dan 17 graden. In het weekend blijft het droog. Met in de ochtend kans op mist. En smiddags de meeste zon. Zondag wordt het 18 tot 20 graden. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Een normale donderdagavondspits. De langste files die staan rond Rotterdam en ook in het midden van het land. En bij Arnhem ook vertraging. Bij elkaar zo'n 120 kilometer file... Op de A2 Eindhoven richting Maastricht waren twee rijstroken dicht na een aanrijding. Die zijn weer open, tussen Knopen de Hoogt en Alfred Falkenswaard nog wel 5 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens loopt het vast bij Westervoort, 5 kilometer. Had te maken met de aanrijding op de a 325 daar zijn alle rijstroken weer open. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Knopen Bresseplein nog 5 kilometer en verderop bij Moordrecht nog eens 5. Op de a 3 de andere kant op, van Nijmegen naar Knopen Velperbroek. Tussen Elden en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 Geef een heerlijke avond uit met de Nationale Dinecheck. Kijk op Dinaecheck.nl. Jobbeurt.com. De grootste vacaturebank van Nederland. Als ICT-manager bent u steeds afhankelijker van techniek. Dus als u hulp nodig hebt met telefonie, internet of ICT, wilt u die snel krijgen. Daarom staat Q voor u klaar. Bijvoorbeeld bij een netwerkstoring. En uw accountmanager houdt daarbij een vinger aan de pols. Q is persoonlijke hulp van onze technische experts.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 8 minuten over zes. Mali heeft sinds vandaag weer een president na Frans ingrijpen. De Franse president Hollande was dan ook bij de inauguratie... en verzekerde daar internationale steun. De internationale comuniteit moet opzetten... en de solidariteit voor het recht en voor de reconnaissance van de mensen. Daar praten we zo over. Eerst het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Dat is geënterd door de Russische kustwacht, meldt de milieuorganisatie. Het schip voert actie tegen een Russisch olieplatform. campagneleider Klimaat en Energie, Jorien De Lege, goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat zijn de laatste berichten over het schip en de bemanning? Het laatste wat wij uh, hebben gehoord is dat de bemanningsleden op hun knieën op het helikopterdek zitten. En uh, uh, onder dreiging van, uh, van geweren in bedwang worden gehouden. Terwijl er gisteren ook al sprake was van dreiging met geweld. Hè? Toen, toen begreep ja. ik, to, toen we contact hadden met het schip van een van de actievoerders, dat er uh, waarschuwingsschoten waren gelost. Ja, dat klopt. En uh, vandaag zijn ze dus nog een stapje verder gegaan. Want uh, er zijn acht gewapende uh, kustwachtagenten uh, via een helikopter uh, uh, aan boord gegaan van de Arctic Sunrise. En uh, vervolgens hebben ze geprobeerd iedereen te arresteren. Voor zover wij weten is dat gelukt op drie mensen na die zich hebben verschanst ergens. Maar we horen al een tijdje niks meer, dus we vermoeden dat iedereen is gearresteerd. Want wat u hoorde over dat ze op hun knieën daar zitten, hoe, hoe bent u dat te weten gekomen? Via die drie mensen die zich uh, verschanst hadden? van uh, de Arctic Sunrise. Ja, en uh, het schip, hè, dat dat ligt nog altijd in de buurt bij dat olieplatform. Ja, het ligt op veilige afstand van het, uh, van het olieplatform. We hebben ons ook netjes gehouden aan de, de zone die uh, de kustwacht daar zelf uh, voor heeft gesteld. Uh, het schep deed op dit moment ook niks. Wij waren namelijk al de hele dag bezig om uh, bericht te krijgen over de twee uh, actievoerders die gisteren zijn gearresteerd. Dat, daar wij dat waren de twee van die bezig waren het platform te beklimmen? Ja, dat klopt. En die zijn toen uh, gearresteerd. Uh, opvallend is wel dat de kustwacht zegt dat ze zijn gered. Maar vervolgens uh, mochten ze niet uh, met ons praten of met een advocaat praten. En uh, ja, wij wilden natuurlijk graag uh, onze actievoerders veilig weer terug hebben aan boord. Dus dat was waar we mee bezig waren vandaag. En, en deze bestorming die komt als een totale verrassing. Ja, u had daar helemaal niet mee rekening gehouden dat dat ook nog zou kunnen gebeuren. Nee. En onder welke vlag vaart het schip? Het schip vaart onder Nederlandse vlag. En betekent dat dat u dan nu ook actie verwacht van de Nederlandse overheid? Jazeker verwachten wij actie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze hebben al eerder actie ondernomen toen de Russen zowel drie weken geleden als gisteren hebben geprobeerd om ons schip illegaal te enteren. Um, dus wij verwachten nu, nu er ook twee Nederlanders aan boord zijn en die dus ook gearresteerd zijn, dat minister Timmermans uh, heel hard zijn best gaat doen om deze mensen weer, weer veilig uh, bij ons terug te krijgen. Is er al contact geweest met hem vanmiddag? We hebben al wel contact opgenomen, maar dat zijn mijn collega's geweest. En ik weet eerlijk gezegd nog niet uh, wat, uh, wat de laatste stand van zaken daarvan is. Goed, als u meer weet dan horen wij uh, dat graag. Jorien De Lege van uh, Greenpeace, dank. Graag gedaan. Dan de staat Mali in Afrika. Daar wordt vandaag dus een nieuwe president geïnaugureerd. Boukhabar Keita. Eerder dit jaar pleegden islamitische extremisten een coup in het land. Werd neergeslagen en dat gebeurde met behulp van het Franse leger. Een prominente plek vandaag dus voor de Franse president. Hij hield een bevlogen toespraak daar. We hebben met de Afrikanen, met de Europese. de meest lezing van solidariteit tussen de mensen pour la sécurité du Mali, du Sahel, mais aussi de l'Europe quand il s'agit de lutter contre le terrorisme. Hij heeft het over de gezamenlijke strijd in Mali. Een mooi voorbeeld noemt Hollande dat van solidariteit... tussen het Afrikaanse volk en de Europeanen. Door te vechten tegen het terrorisme hebben we ons sterk gemaakt... voor de veiligheid van Mali en de Sahel ook. Maar ook voor de veiligheid van Europa, zegt hij. Ron Linker, onze correspondent in Frankrijk. Uh, Ron, was, was dat ook gelijk de belangrijkste boodschap van Hollande? Ja, kijk Lucella, zo horen we hem niet zo vaak, hè Hollande. Het is toch een vaak ingetogen man. Wat je hier zag was toch een bevlogen toespraak. En de boodschap van Hollande aan zijn toehoorders was die, was die van een winnaar. Althans, zo ziet hij zichzelf. Zo ziet hij die operatie in Mali, Serval, die in januari begonnen is. En zo werd Hollande ook onthaald in Bamako. In een voetbalstadion dat helemaal vol zat. 55.000 mensen zaten daar. En het is volgens sommigen hier ook een nieuwe start voor de rol van Frankrijk in Afrika. Niet langer als, als neocolonisator, maar meer als een soort bevrijder. Beschermer ook, dat moet je weten, vooral van de eigen belangen. Want Frankrijk heeft natuurlijk economische en strategische belangen in dat gebied. Niet in het minste de uraniumwinning in die regio. Ja, en, en toch is de strijd daar volgens mij nog niet helemaal over. Ook al klinkt hij als een, als een winnaar. Ja, Hollande zei zelfs, we hebben die oorlog gewonnen. Maar in het land ja, is nog wel instabiliteit. Een vliegtuig met drie ministers, dat gebeurde nog vandaag, kon niet landen in Kidal vanwege de opgeleide strijd met opstandelingen. Dus dat verklaart een beetje de instabiliteit daar. Toch heeft Frankrijk het gezag van de militaire operatie, het mandaat inmiddels overgedragen aan de Verenigde Naties. En langzaam maar zeker wordt ook het aantal Franse manschappen in Mali teruggebracht. Maar men houdt er nog wel in het land zo'n duizend militairen die zullen in Mali blijven. En wat heeft Mali betekend voor zijn presidentschap van Hollande... Nou ja, Het is, uh, toont Hollande als succesvol bevelhebber van de Franse strijdkrachten... ...ook hier in eigen land, hè, waar Hollande zoals je weet impopulair is... ...en waar openlijk getwijfeld wordt aan Hollande's capaciteiten... ...als iemand die bijvoorbeeld in dat andere conflict in Syrië... ...dat krachtig had kunnen ingrijpen. Het is niet zo dat Frankrijk in zijn eentje Syrië zal aanvallen... Maar de beelden die vandaag hier op de Franse tv getoond zullen worden. En die kunnen die sceptische publieke opinie misschien een klein beetje beïnvloeden. Dankjewel, Ron Linker vanuit Parijs. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is in Amsterdam om te kijken welke sporen Johannes van Dam achterlaat in de horeca daar, de culinair recensent. Gisteravond werd bekend dat hij is overleden. Um, Jeroen, jij was eerder in een restaurant dat kreeg een 10 min. Daar, daar, daar hebben ze ontzettend goed gedraaid door zijn goede recensie. En jij zou ook op zoek gaan naar een uh, restaurant wat een beetje last heeft gehad van uh, Van Dam. Ja, en ik uh, ben beland uh, op de stadhouderskade bij uh, Kam, uh, op zijn Engels, uh, opengegaan ergens in uh, begin van het jaar. Toen hebben ze proef gedraaid en ze kregen, op een gegeven moment waren ze een maand open en Johannes Verdam kwam ineens langs. En toen kregen ze een 6,5 en dat, uh, dat was lastig, uh, Ricardo. Ricardo Elde is hier de eigenaar. Uh, wat gebeurde er vervolgens na die recensie? Uh, na de recensie uh, ja, uh, waren we eigenlijk uh, heel erg benieuwd naar de cijfer. Uh, naar de reacties van, uh, van de gasten uh, naar de buurt. En uh, naar, uh, naar de reacties van de mensen die het hebben. Het ging het met de klandizie, zal ik maar zeggen? De klandizie, in uh, eerste instantie, de eerste twee weken zagen we wel een terugval van, uh, van reserveringen. Hoeveel? Uh, ja, tussen 10 en 20 procent. Uh, maar ja, op den duur is dat allemaal weer uh, rechtgetrokken. Ja, puur om het feit uh, dat mensen toch zijn komen proeven. Hoe was dat toen Van Dam hier binnenkwam? Zie je dat dan met angst en beweging tegemoet? Nee, uh, het team was uh, op zich heel erg rustig. Heel erg kalm, uh, want iedereen weet wat, natuurlijk wat hij moet doen. Uh, en ja, we staan uh, natuurlijk achter onze producten en diensten. Dus uh, dat was helemaal geen punt. Nee. En uh, ja, zodoende. En toen kreeg je vervolgens die uh, 6,5. Dat is niet leuk lijkt me. Heeft u toen vervolgens veel aangepast? Uh, we hebben aardig wat aangepast. Um, naar aanleiding van die recensie? Niet alleen naar aanleiding. Om het even te hebben over die macht van Van Damme. Nee, niet uh, naar aanleiding, aanleiding van de, de recensie van Niet meneer. alleen naar aanleiding. Nee. Uh, Pure om het feit dat we ook hebben proefgedraaid. We zijn in april uh, begonnen met draaien. We hebben hier heel wat gasten gehad uh, die ook uh, een eigen enquêteformulier formulier hebben ingevuld. En ja, elke mening telt gewoon heel erg serieus voor ons. En uh, zodoende hebben we gewoon uh, aardig wat aangepast. En bijvoorbeeld hier de nieuwe chef-kok Jeroen aangesteld. Goeiedag, ja. Ik ben hier gekomen sinds augustus om deze keuken weer op de kaart te brengen... om weer een mooie gerecht hier te maken. En u komt van Leurop, dat is niet de minste? Nee, zeker niet. Daar is Johannes van Dam ook wel geweest? Ja, regelmatig kwam hij daar vaak op bezoek. En hoe kijk je daar als chef-kok naar, naar, naar zo'n man? Gewoon, als alle gasten. Je... Was hij, want hij wordt ook wel als een beetje een pedante man neergezet. neergezet hoe... Merkte u, merkt u daar iets van? Nou ja, soms wel. Hij, uh, af en toe kan hij, privé. Dan hij gewoon, uh, gewoon privé eten bij erop. maar af en toe kan hij ook zakelijk voor de parool. En dan was het toch wel een beetje anders koken dan uh, normaal. Ja, daar hou je rekening mee. Ja, tuurlijk eigenlijk. achteraf. Ja, doe je dat? Ja, hij zei, van ik merk dat wel als ze er rekening mee houden. Tuurlijk, dat uh, doet iedereen. doet elke kok. Ja. Bedoel, je gaat toch een beetje je best doen, want je wilt er niet afgaan. Uh, het is gewoon uh, eerlijk waar. Ja. Dus uh, nou, je gaat toch een beetje mooier koken. Hè? Iets meer uh, je best doen. Is Van Dam, bedoel, zijn er, is, is hij te vervangen, zal ik maar zeggen. Bedoel, u was er niet blij mee, uh, meneer Elder, maar er uh, ja, zal toch een ander moeten komen. Denk ik. ik was uh, niet blij met, uh, met de 6,5, maar uh, in principe was ik wel blij met, uh, met zijn opbouwende kritiek. Uh, ik heb ook heel veel andere kritiek gehad van hem. Maar dat moet ik gewoon uh, zo zeggen, iedereen heeft zijn eigen mening. En iedereen heeft een eigen belevenis van, uh, van de smaken. En uh, ja, iedereen beleeft alles op, op zijn eigen manier. Dus het is puur een mening van een mens, van een persoon uh, op zich. Zo zien we dat. En voor ons stelt elke mening van de gast. En uh, zoals ze zeg, alle gasten die er uh, zijn gekomen, zijn ook tevreden weggegaan. Johannes Van, gisteren overleden. We zullen hem hier herdenken vanavond, uh, tijdens de avondmaaltijd met een drankje. Jeroen, de Jager hoorde u vanuit Amsterdam. Dan Jolanda van der Velden met de laatste verkeersinformatie. Een aantal dagelijkse files is alweer aan het afnemen. 85 kilometer staat er nog. De meeste vertraging toch nog steeds rond Rotterdam en in het midden van het land. Een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Gelukkig zijn de rijstroken alweer open. Maar tussen Hoevelaken en Stroe staat 10 kilometer. Wat it drinken? Rum or whiskey Now won't you have a Double with me never forget you. Straks om half acht vanavond is er een bewonersbijeenkomst in Moerdijk. Het gaat over de toekomst van het dorp. Gisteren ontstond ophef toen een advies naar buiten kwam... waarvan de strekking was dat de haven van Moerdijk... alleen ten koste kan groeien van het dorp. Burgemeester Jacques Kleijs van Moerdijk, we hoorden u gisteren al eventjes. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat u naar die bijeenkomst toe? Uh, het is een bewonersbijeenkomst als eerste reactie op uh, onze visie, het conceptdocument. En daarin zal ook betrokken worden het advies van de adviescommissie onder leiding van uh, Ed Nijpels. En dat, dat is een hele mond vol. Uh, wat, wat is uw visie? Vindt u dat het dorp kan blijven? Ja, dat is althans de visie van de stuurgroep. Uh, de stuurgroep van de gemeente? De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, omdat de provincie en de gemeente eigenaar zijn van het industriegebied. En die stuurgroep is geformeerd met de, uh, uh, de doelstelling om in balans een toekomstvisie te ontwikkelen voor het haven industriegebied tot 2030. Ja. Wij vonden het verstandig om ons te laten adviseren door derden... Ook om te vermijden dat we, laat ik maar zeggen, met een wat tunnelvisie, of in ieder geval te lokaal of regionale visie, naar het probleem zouden kijken. En daar is een commissie geformeerd uit uh, Ed Nijpels, Pieter van Geel en mevrouw van de En die hebben ons tijdens de rit, we hebben daar ruim meer dan een jaar zelfs over gedaan. Die hebben ons ook tijdens de rit regelmatig geïnformeerd over hun visie ten van de ontwikkelingen. En het is dus niet verwonderlijk dat u in het advies van de stuurgroep ook uh, dingen ziet... die één op één overgenomen zijn. Uh, of door de adviesgroep, of andersom. Dus op hoofdlijnen hoofdlijn maar, ja. spoort het. Maar meneer Kleijs, denkt u niet dat het de bewoners gaat duizelen... als u ze hiermee uh, informeert over de stuurgroep en de adviesgroep... en de gemeente en een visie en een conceptvisie? Ik denk nee. dat die mensen gewoon willen horen of de, of de gemeente blijft bestaan. Ja, nee, uiteraard... En blijft Kijk, die bestaan? Na, naast een visie is er ook nog iets als de kernmoordijk... want het is geen gemeente, maar de kernmoordijk ja, blijft... In, ja. in, de, in de visie van de stuurgroep blijft de kernmoordijk bestaan, sterker nog... De stuurgroep uh, ziet mogelijkheden om de leefbaarheid in het dorp. ten opzichte van de situatie nu te verbeteren. Ja, terwijl het Nijpels, die hadden wij gisteren ook in de uitzending. die zei: ja, als je kiest voor uh, uitbreiding van de haven, voor groei. dan gaat dat ten koste van de leefbaarheid van het dorp. Dan, dan kom je bij, bij een, een muur van 30 meter hoog die je moet optrekken. Dat, dat klonk niet echt als leefbaar. Ik vind die, die muur een beetje een ongelukkig voorbeeld. Maar in zijn algemeenheid snap ik zelfs die stelling. Uh, want de leverheid is al jaren een discussiepunt in het dorp Moerdijk. Dat is het vanavond natuurlijk ook. En ik sluit niet uit dat het wat ook in de toekomst is. Uh, ik ben de eerste om toe te geven dat uh, het wonen in Moerdijk... wel heel sterk beïnvloed wordt door uh, alle industriële ontwikkelingen in de omgeving. Goed, meneer Kleijs. Vanavond uh, treft u de bewoners van, van de kern van Moerdijk. Dank u voor uw uh, vooruitblik daarop. Graag gedaan. Goedenavond. Okay, dag organise de 2022 FIFA World Cup is Qatar. Ja, toen klonk er nog gejuich. Qatar, dat was 2,5 jaar geleden. Toen werd het WK voetbal uh, voor 2022 toegewezen aan Qatar in de zomer. Alleen uh, vinden nu ook leden van de UEFA dat dat eigenlijk niet kan: voetballen bij uh, 50 graden. Arno Vermeulen van Studio Sport. Goedenavond, Arno. Goedenavond. Uh, maar De vraag is even, de UEFA gaat die hierover? Nee, toch? Nou, in, in, in principe natuurlijk niet. De FIFA gaat erover, maar zoekt natuurlijk wel steun bij de UEFA. De UEFA is niet onbelangrijk binnen de bestuurlijke voetbalwereld. En in principe heeft de UEFA gezegd dat ze achter het voorstel van de FIFA gaan staan... om dus inderdaad in de winter te gaan voetballen en niet in de zomer. Maar er is ook een reactie van bijvoorbeeld de KNVB binnen, van Bert van Oostveen... de, de directeur van de KNVB... En die zegt, en dat is wel erg interessant... van ja, in principe was dat bid, waar je net iets van liet horen... dat de betrekking van dat bid was wel op de zomer van... Mm. ...van 2022 en niet op de winter. En eigenlijk houdt hij een slag om de armen... ...zegt hij dat hij in principiële zin eigenlijk dus niet voor dit voorstel is om nu naar de winter te gaan. En er komt ook een werkgroep die toch nog een onderzoek gaat doen. Dus de KVB zegt eigenlijk van ja, dat, dat bid toen, dat heeft ons toch verkeerd voorgelicht. Het was een bid voor de zomer en de KVB wil eigenlijk niet naar de winter. Dus dan zou je misschien wel helemaal opnieuw een procedure krijgen. Aan de andere kant neem ik aan dat er toch al allerlei contracten zijn afgesloten. Nou ja, er is al eerder Suggeert onder andere uit vanuit Australië. Australië deed mee aan dat bid en kreeg maar uh, één stem. De Australiërs zeggen bijvoorbeeld: het moet inderdaad over. Blijft de FIFA van gezegd uh, dat kan helemaal niet volgens het reglement. Jullie zijn uh, kansloos, als u een zaak aanspannen. De KNVB zegt dat uh, iets versluierd, maar geeft wel aan dat ze echt veel onvrede hebben over de gang van zaken. Maar oké, okay, laten we aannemen. Er komt nu een, uh, een commissie die gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van een uh, WK in de winter. Want je moet je realiseren, er wordt gesproken over, over januari bijvoorbeeld. Uh, dan kun je wel een WK houden. Maar spelers moeten zich ook wel voorbereiden op een wereldkampioenschap. Het is normaal ieder een maand. En ja, dat zou betekenen dat je de hele maand december niet kunt voetballen. In januari niet kunt voetballen. Uh, dan vermink je de, de competitie, zeker in Europa natuurlijk, wel enorm. Want je zal toch ergens dat moeten inhalen. Dan moet je dat in de zomer daarna weer doen. Maar dan wordt de, de pauze weer wat korter in het seizoen erop. Kortom, het heeft enorme consequenties. Daar gaat men nu wel naar kijken. Iedereen is het wel over eens dat het eigenlijk gewoon om, om medische redenen. En ook voor het publiek gewoon onmogelijk is om dat WK in de zomer te organiseren en daarvan kun je zeggen had men dat 2,5 jaar geleden niet zeggen... allemaal kunnen bedenken. <laughs> ja, Hadden ze ja. wel kunnen doen, maar hebben ze niet gedaan. Dus nu zitten ze er zelf mee. Nou ja, er um, waren uh, economische en politieke redenen. Heeft Blatter, Blatter gezegd, hè? He? afgelopen ja. week gezegd waarom men uh, voor uh, het WK daar gekozen heeft. Dat zegt eigenlijk voldoende. Dat was natuurlijk een vrij gênante opmerking uh, van, van hem. Dat geeft dus aan dat het sportieve element... eigenlijk geen enkele rol heeft gespeeld bij de overwegingen. Nou ja, daar worden alle voetbalbobo's nu dan wel zwaar voor gestraft. Ja. terecht. Ja. daar komen ze nu achter. Ze worden wakker. We zien hoe dat verder gaat. Arno Vermeulen, dankjewel. Daarmee is een einde gekomen aan het Radio 1-journaal van vandaag. Donderdag 19 september. Zo uiteraard de avondspit van WNL met Goedenavond Joost Eerdmans. Dag, Goedenavond Lucella. Um, ik was nogal in de ban vandaag, uh, en ik was overigens niet de enige... van een webblog van een motoragent uit Rotterdam... die verhaal opschrijft van wat hij zo al meemaakt. Ik weet niet of je het gelezen had. Zijn blog van 16 september, dat tart elke verbeelding. En dan beschrijft hij dat hij onderweg is met de ouders uh, naar hun stervende kind. Die, uh, die, uh, die zal sterven bij een, bij een verkeersongeval. Nou, Ik ga het niet vertellen. U kunt dat teruglezen. Luisteraars op politieverhalen.blogspot.nl Het is hartverscheurend, zeg ik erbij. Samenvatting van zijn verhaal. Er is gewoon geen respect, geen beschaving meer in dit land. Uh, meer beschaving, meer fatsoen. Daarover ga ik het hebben zometeen meteen een avondspits. En ik koppel dat aan een fenomeen van dit weekend. Dat vind ik een goed fenomeen. Dat heet namelijk Burendag. Daar doen 1,2 miljoen mensen aan mee. Aanstaande zaterdag dus. Vriendelijk zijn tegen je buren. Is dat nou niet, luisteraars, een mooi begin? Een klein, maar mooi begin voor een klein beetje meer respect... en begrip voor elkaar. Sterker nog, ik ga zo betogen dat je buren kennen... pure noodzaak is... En dat dus een avondspits, pak de telefoon 0800 1121. Laat je reactie maar horen. Of hek je eens, hek je oneens op Twitter. Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat is mijn eenvoudige, maar wel geladen stelling. In opinieradio van WNL dus zometeen na het nieuws. Weer en verkeer. Graag tot zo. Ook dit blijft niet zonder gevolgen.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 Expert is jarig en viert dat met supersterrendeals. Daarom geeft Expert morgen 10% korting op het complete winkelassortiment Toshiba laptops. Dus alleen morgen bij Expert 10% exclusieve korting op Toshiba laptops. Expert begrijpt het. Raar. Als ondernemer wilt u precies weten wat uw concurrent uitspookt. Kent u zijn prijzen, zijn spaaracties en zijn Facebookpagina? Maar hoe hij kosten bespaart op het gebied van zorg en verzuim, weet u niet. Helemaal niet raar dat Zilveren Kruis Achmea daarom een adviseur Gezond Ondernemen heeft. Die weet hoe uw bedrijf ervoor staat qua zorg en verzuim. Ook ten opzichte van uw concurrent. Ga naar zilverenkruis.nl slash gezond ondernemen. En krijg een jaar lang gratis het magazine Gezond Ondernemen. Zilveren Kruis. Raad en daad.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 Minister Hennis zet kanttekeningen bij de kritische opmerkingen... van de Algemene Rekenkamer over de JSF. Rekenkamer zegt onder meer dat het onzeker is... of er altijd vier toestellen voor internationale missies beschikbaar zijn... zoals het kabinet wil. Hennis begrijpt die opmerking, maar ze benadrukt dat Nederland en België... in de toekomst samen het luchtruim gaan bewaken. En er wordt nog gewerkt aan het verdrag om dat te regelen. Staatssecretaris Steven laat uitzoeken hoe de invoer en het gebruik van mobiele telefoons in jeugdgevangenissen verder kan worden teruggedrongen. Schrijft hij een antwoord op Kamervragen. Aanleiding is een filmpje dat po uitzond. Het was in jeugdinrichting Teilinger Eind opgenomen met de telefoon van een van de jongens... die is voordeeld voor het doodschappen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Een van de jongens in het filmpje zegt dat zijn ze verblijf in de inrichting één Groot Feest is. Nog net geen nieuwjaar. Steven doet dit af als stoere praatjes. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Peter kuibers Munniken. Op veel plaatsen regent het momenteel. En ook vannacht dan valt er van tijd tot tijd wat regen of motregen. En het koelt af naar zo'n 11 graden in het noordwesten... tot 14 graden in het zuiden. Aan de kust daar staat vannacht een vrij krachtige westenwind, windkracht 5. In het binnenland daar is de wind zwak, windkracht 2. Ook morgen is het overwegend een grijze dag met af en toe wat regen of motregen. In de loop van de middag breekt de zon mogelijk vanuit het noordwesten nog wel voorzichtig even door. Het wordt ook niet al te warm, een graadje of 16. Maar er komt mooi en zonnig weer aan. Dit weekend en ook de eerste helft van volgende week verlopen droog met veel zon en weinig wind. Wel is er in de nachten en ook in de ochtend een kans op wat mist. Maar de temperatuur die stijgt naar zo'n 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het gaat nu snel de goede kant op. Nog zo'n 55 kilometer file. Ook de files bij Rotterdam worden nu snel korter. De meeste vertraging is nog in het midden van het land. heeft onder meer te maken met een wat langere file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Langs rijden stilstaan tussen Hoevelaken en Stroe over 10 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer open. De N35 Almeloos-Holle is in beide richtingen dicht tussen Wierde, Westen en Nijverdal. heeft te maken met het onschadelijk maken van een bom die daar gevonden is. Van Zolder naar Almelo staat nu bij Nijverdal 3 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eertmans. Beter een goede buur dan een ver vriend. Ja, tot 7,5 uurtje gezond verstand met een goed humeur. Bel WNL 0800 1121. Luisteraars, een goedenavond. In 97 van de gemeente is dit weekend iets te doen... in het kader van Burendag. Naar verwachting vieren komende zaterdag zo'n 1,2 miljoen mensen... het feit dat ze buren hebben. Want met buren heb je niet alleen elke dag te maken. Het zijn je ogen en oor voor de veiligheid rond je huis. Ze letten op je kat en post als je op vakantie bent. En ze zijn ook nog eens je steun en toeverlaat als er echt nood aan de man is. Niet zelden maken buren elkaar het leven zuur. Er zijn weinig dingen zo ontwrichtend als dat. Daarom kan we beter zuinig op ze zijn. Je weet nooit waar je elkaar later voor nodig hebt. Een beetje meer respect begint eigenlijk bij je buren. Leven die participatiemaatschappij leven Burendag. Ik zeg een goede buur is beter dan een verder. Verdiend. Bel WNL 0800 1121. Welkom, luisteraars, hier bij Avondspits van WNL. Natuurlijk, we zijn er weer tot 7 uur. Met Burendag dus, de achtste editie alweer. Doet u daaraan mee, luisteraars? Wees eerlijk, en zo nee, waarom wel? We zijn benieuwd of u meedoet of niet meteen Ronald van Giezen, directeur van Oranje Fonds. Hij organiseert een heleboel in feite met gemeentes. Um, meer contact en meer samenhang in de buurt. Dat lijkt me heel goed. Ook voor de integratie trouwens. Daarover spreek ik later in de uitzending met Joost Niemuller. Onze expert op het gebied van de multiculturele samenleving. Maar eerst wil ik ze aan u vragen. Doet u mee? En zo ja, uh, wat gaat u doen? Met uw buren of met Burendag? Ik hoop het te horen op 0800 1121. Mag ook met een hekje eens of een hekje oneens. Kort maar krachtig. Mark Been die zegt, ik ben het toch weer met je eens, Joost. En Jarens helpt me direct. Mooi Twitter account trouwens, zegt Eerdmans mee eens. Ik ken al mijn buren. Nou, die heeft er misschien een heleboel. Van mijn kant nodig ik al mijn buren. Dat is dan Rotterdam, Krimp aan de IJssel en Zuidplas. Van harte uit om ook op Burendag een kijkje te komen nemen in deze mooie stad. Kapel aan de IJssel. Neem een lekker kopje koffie op ons plein. Van harte welkom. Ik ga dat ook zeggen tegen Jan Mantel uit Nijmegen. Jan. Ja, hallo. Ja, je uh, belde. Jan Mantel. Hoi. hoi. vertel. Nou, ik, ik vind die stelling natuurlijk erg, erg goed. Ik vind het beter een goede buur dan een verre vriend. De Chinezen hebben zelfs van. Maar goed, oké, okay, daar hebben we het daar niet over. Maar ik zit met het probleem. Want hm. ik uh, ben eigenlijk als een van de laatste langdurige bewoners... Uh, een van de ouderen hier, ja. 65 plus. En de meeste hieromheen, is dus eigenlijk iedereen om me heen... heeft kinderen, jonge kinderen en is jong. Ja, en, nou, en, wat, en goed is hier dat niet meer. contact is dat nooit een probleem geweest. Nee, precies. Maar uh, ik merk nu dat ze een beetje terughoudend worden. En, dat dat, uh, en ik ben bang dat dat te maken heeft met het kabinet... wat toch zo'n nadruk legt op uh, voor elkaar zorgen en de buurt en dat soort dingen. Ja. Ik ben bang dat ze een beetje zien aankomen dat ik... Uh, als ik straks uh, misschien uh, kwalen ga krijgen... Oh, dat ze je, je moeten broek, gaan helpen een moreel beroep op hun wordt gedaan, weet je wel. Denk zo, dat, vind ik, dat vind ik wel een beetje vergezocht, wellicht. Maar ook wel weer iets wat me aan het denken zet. Jij vermoedt dat mensen denken, ik, ik wil niks met iemand anders te maken hebben. Dus ik moet er ook maar niet te veel contact mee zoeken. Um, ja. Wat betekent dat letterlijk? Dat ze jou niet meer groeten en dat ze je de rug naar je keren? Of valt, valt dat nog mee? Ja, zo'n beetje wel. Ja, dat wordt echt wel een stuk minder. Nou is het ook wel zo dat ik met name mijn gezichtsvermogen wat achteruit is gegaan. Dus ik zie dat ook allemaal niet meer zo geweldig. Ja. Dat is echt waar hoor. Ja. En, uh, maar ik heb wel dat gevoel, ja. Nou, ik zou zeggen, Burendag moet juist jong en oud bij elkaar brengen. He? Jong en oud, wit en zwart, alles bij elkaar. Dat is juist het idee van Burendag. Mag je hopen. Dus ik hoop dat dat misschien bij jou toch gebeurt in Nijmegen, Jan. Dankjewel. Okay. Uh, ik zal kijken hoe dat het uitpakt. Ik zal nou. blijven in ieder geval mijn best doen. Heel maar, goed, dat vind ik mooi. Jan. Ik heb met moeite met, uh, met de regering die ik daar heeft Ik snap wat je zegt. Op... Nou, ik snap wat je zegt, Jan. Maar ik hoop dat jou, jouw buurtgenoten er ook iets, iets van opsteken. door dat uh, niet te doen. Mensen niet gaan ontwijken. Buren moeten elkaar een beetje opzoeken. Uh, overigens, als je helemaal niemand kan vinden, Jan. kom dan ook naar Kapellen aan de IJssel. Ik wil er geen Project X van maken. Maar het is, het is wel, heel, uh, wel heel gezellig. Uh, Peter Seur is het echt uh, oneens. Respect moet je voor iedereen hebben. Een goede buur behoeft dus niet beter te zijn. En BVA zegt helemaal mee eens. Jammer dat niet altijd geldt wie goed doet, goed ontmoet. Mijn stellingluisteraars is dus beter een goede buur dan een verre vriend. U kunt bellen 0811 21. En ik vraag het eens dus even aan Zora uit Groningen. Ja, hallo. Hai Zora. Hi. Nou, wat vind je daarvan? Nou, ik ben met je eens... Het is uh, ja, een, een goede buurt, beter dan een verre vriend. Want ik zelf heb uh, heel veel uh, vrienden ver uh, van mijn huis. Maar ik heb een heel leuke, leuke buurt. Dus uh, ik ben met je eens. Ja, nou kort mijn Dank Sora. Dankjewel uit Groningen. Ik ga buurten, zeg ik dan maar, bij, bij Ronald van Giezen. Uh, directeur van het Oranje Fonds. Die, die, die de boel eigenlijk enthousiasmeert, als ik het zo mag zeggen. Een goede avond, Ronald. Ja, klinkt wat ver weg, maar dat kan aan mijn koptelefoon liggen. Maar als je iets dichter bij een microfoon kan kruipen, graag. Ja, ik ben er zo dichtbij als mogelijk. Fantastisch. Nou, heel fijn dat we even kunnen spreken. Het is niet niet gering wat, wat, wat buurendag inhoudt. Ik wist het zelf ook niet dat het zo groot was. Het is de achtste editie, zei ik al. 1,2 miljoen mensen doen er iets mee. En bijna alle gemeentes hebben wel een wijk of een buurt... waar buurendag wordt gevierd. Waarom is het zo belangrijk, Burendag? Om eventjes aandacht te vragen voor... Het feit dat een goede buur inderdaad beter is dan een verre vriend. Ja, je bent en, het daarmee eens. Ja. Ik ben het daar heel erg mee eens. Je verre vrienden heb je keihard nodig. Maar soms heb je je buren nodig. En daar hoef je niet elke dag de nadruk op te vestigen. Maar één keer per jaar doet het Oranje Fonds dat. Samen met onze trouwe partner Douwe Egbert... Ja. vragen wij mensen om samen iets in je buurt te doen. De ja. tuintjes van een zieke buurvrouw op te knappen. Mensen die er zijn komen wonen in het afgelopen jaar welkom te heten. Uh, een, harkje, een harkje door het plantsoen te halen. Noem maar op. Precies. Even voor de goede orde. Het is al aanstaande zaterdag. Kunnen mensen die dit nou horen op dit moment nog bij jullie aankloppen voor geld? Of ik weet niet hoe het, hoe het werkt. Dat, dat mensen... nee, het, geld is, het geld is op, maar ah. je kan nog steeds gewoon wat met je buren doen. En meestal is er ook helemaal niet zoveel geld voor nodig. Nee, een zak koffie en, en, en een filter kom je in en bedoel je? Ja, zo is het. Nou, ja. Kijk, we weten, we weten dat er zo'n zo 4500 tot 10.000 buurten zijn die, we, die wat organiseren op Burendag. En, eh, en maar 2000 hebben daarvoor wat geld van het Fonds gekregen. Het gaat helemaal niet om het geld, het gaat om dat je samen met elkaar. Nou, dat, dat is gezien. belangrijk. Want nou wordt net getwitterd door HJ, die zegt: Burendag is zo'n subsidieslurproject. Hij is ermee oneens. Kun je dat be, be ontkrachten, dat het een, een, een subsidie-infusie is? Is het, is het overigens belastinggeld of komt het allemaal van douwer Egberts? Nee, het komt, het komt, het komt van, uh, van, he, van het Oranje Fonds zelf. En de, de maximale bijdrage die we aan hem... En een buurendagprojectje doen is 500 euro. Dus het valt nog wel mee met de hoogte van de bedrag. En de meeste, de meeste buurten die we met iets gesteund hebben... bijvoorbeeld met een tuinset voor de wijkvereniging... die waren met zo'n 350 euro al dik tevreden. Dus het is zeker ja. geen subsidie en het is geen overheidsgeld. Kijk, dat is even belangrijk, ook voor H&J, denk die dat twitterde... van het is geen slurpproject komt vanuit de mensen zelf. Ik, ik sta versteld van, het, van de hoeveelheid mensen die meedoen. Zijn jullie daar tevreden mee? Of heb je een target liggen van er moeten op een gegeven moment... gewoon 8 miljoen mensen aan die Burendag gaan meedoen? Ja, weet je, onze target is wel dat in alle gemeentes van Nederland... iets moet gebeuren. Ja. Uh, simpelweg omdat dat elke keer weer eventjes de schijnwerper... op al die vrijwilligers die zich inzetten voor mensen in hun omgeving. En uh, 8 miljoen mensen is mooi. Ik vind 1 miljoen. Ook al geweldig. Ja. Dus het gaat om de intentie van de mensen die zich inzetten. Precies. Nou is de vraag, gaat dit nou ook in de wijken waar... Hè, je zegt ook wel terecht, niet alle gemeentes doen er mee. Wel bijna allemaal. Maar doen de probleemwijken er nou ook aan mee? Waarvan je zegt, nou daar, daar zou je nou wel eens wat, wat meer saamhorigheid mogen hebben. Hè, tussen bevolkingsgroepen zeg ik maar eens even in het algemeen. Werkt dat of niet? Nou weet je, bij het Oranje Fonds denken wij niet in problemen. Ook rijke, goede buurten hebben af en toe een investering... In hun, uh, in hun sociale cohesie, in de samenhang tussen burgers nodig. En je zult versteld staan hoe vaak in arme buurten... die soms als probleembuurten gezien worden... de sociale cohesie eigenlijk best goed op orde is. Nee. Uh, dus het gaat helemaal niet om... Uh, het definiëren van problemen het gaat erom dat mensen iets willen doen voor hun omgeving. Ja. Dat heeft niks met grote steden of dorpen of rijk Kijk, of arm te maken. Geen onderscheid. Nou, Ronald, je hebt mij aan, aan je zijde. Dat zeker. Uh, vanuit, vanuit mij hier is, is het een groot compliment voor jullie als Dankjewel. organisatie... samen met, met alle actievelingen. Ik hoop dat je een mooie buurendag hebt. Aankomende zaterdag in het hele land. Misschien vlieg je wel van hot naar her. Dat zou best kunnen. Of blijf je gewoon thuis? Ja, ga ik. ik ga zeker van hot naar her vliegen. Ja. En heel veel dank, Ja. Oké, okay, dankjewel Ronald van Giesen, directeur Oranjefonds... die dit dus allemaal op poten zet. Uh, de burendag, goeie, goeie, goed initiatief. En mijn stelling is nog steeds... beter een goede buur dan een verre vriend. Want een beetje respect begint gewoon bij je buren. Eens of oneens, u kunt het ook twitteren. John Dekker zegt, zaterdag is dat burendag. Dan zullen we de mensen hiernaast... zullen dat wel niet weer weten. Wij Kromvliet, zegt burendag... komen zondag bij huizen Kromvliet. Komt u ook? Hij vindt het leuk als u langskomt. En John Koenraads zegt... Eerdmans, ooit ben ik verrot gescholden door de vader van mijn buurvrouw omdat ik iets aannam van de post voor haar. <laughs> voor de rest is het er wel mee eens. Peter van Loenen uit IJsselstein. Peter. Ja, goeiedag. Je, goeiedag. je klinkt als een verre vriend. Maar misschien word je een goede ja. buur. Nou, ik word er een hele dichterbij vriend, zou ik je vertellen. Ja, ja, ja. Ja, je klinkt... ja ga door. Heb ik Joost van de Lijn nu? Ja, ik, hier is Joost. Dag Joost, hallo Joost. Uh, Joost, uh, ik, uh, ik zou even een compliment aan je programma, ik probeer al een tijdje lang eens uh, op je stellingen te reageren, maar dat is best wel moeilijk om het uh, er tussendoor te komen, ja. dus bij deze is een mooie kant. Nou mooi, je hebt, hebt voorgehouden. Uh, ja. dus een compliment aan je, aan je format, dat uh, kan ik erg waarderen. Dank je. Ik uh, uh, hier op de stelling, uh, ik zou mijn auto trouwens even neerzetten, want ik ben bijna thuis. Uh, ik, ik vertelde dat ik, in, uh, ik ben een paar jaar geleden ben verhuisd uh, en ik woon naast uh, Indiaanse mensen. En een paar jaar geleden die ging, die, ging hun oudste dochter trouwen en ik heb een fantastische bruiloft meegemaakt. Hmm. En uh, sinds die tijd uh, zijn we vrienden voor het leven. En so. dat, uh, dat voelt heel erg goed. Dus uh, de jouw stelling ben ik het volkomen mee eens. Wat leuk zeg. Dat, dat is inderdaad ja. grappig dat je dat, dat je dat nou zegt. Dat je dus op die manier hele goede vrienden van een buurman kan worden. In, in plaats ja, is van... Precies. Nee, dat is, dat is een mooi verhaal Peter. En, en, en, en jullie blijven daarom met veel plezier ook wonen waar je zit in IJsselstein. Nou, het is sterker nog, mijn buurman zegt, als jij gaat verhuizen, verhuizen mee. Ja, heel goed. En ga je wat doen aan Burendag dan met, met, met de familie? Nou, ik was niet op de hoogte dat die dag er was. Uh, en ik weet ook niet of ze in IJzerstein dat uh, voluit gaan vieren. Uh, maar voor mij is het iedere dag wel een beetje Burendag, dus uh, voor mij hoeft het niet specifiek een, uh, er een dag aan besteed te worden. Mooie mooie stelling, Peter. Je kan, je, precies, elke dag is Burendag, zo zie je dat. Nou, ik, ik wens je veel plezier. Ook op zaterdag. Dankjewel. Dankjewel voor bellen, ja. Peter. Dankjewel, Peter van Loenen. Inderdaad, probeer vol te houden, want de lijnen zijn vol. Maar misschien zometeen valt er weer eentje weg. En dan kunt u ertussen zijn op 081121. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat is mijn stelling vanavond. Berry Steenbeek is er mee eens. Die zegt, vrienden kun je kiezen en buren niet. En Lauke Vissers zegt, ook speldenmakerssteeg... In Gouda ben je van tien uur van harte welkom. In de binnenstad van Gouda dus. Kijk, er komen nou leuke uitnodigingen binnen. En Jos de Rauw zegt beter een verre buurt dan een kleine tuin. Een kleine aanpassing van de stelling, zegt hij. Kijk, dan moet je er weer, weer, weer op gaan, op gaan, op gaan, gaan broeden. Corine van Lintol uit Schotenbroek. Ja, daar ben ik. Goedenavond. Goedenavond, meneer Eerdmans. Mevrouw van Lintel, zegt u het maar. Ja, ik zal het zeggen. Ik vind het een mooie stelling die u hebt. Maar het is natuurlijk ook een theoretische stelling. Want ik heb andere dingen ervaren met buren. Oh, geen goede ervaringen gehad? Heel slechte. Ik zal u in kort vertellen wat het was. Ja. Uh, ik woon nu pas vier maanden in Grotebroek. Daarvoor woonde ik in Amsterdam. Mm. 40 jaar en de laatste 15 jaar op een woonboot. Ja? Ja. En toen gebeurde het de eerste tien jaar met buren aan weerskanten Ging het goed. Vrij goed. Ja. Uh, daarna, na tien jaar, mijn boot was verrot. Dus ik heb een tweedehands andere boot gekocht. Ja. Die had ik gekocht, maar die lag nog in afwachting in de haven, houthaven... tot hmm. uh, ik de vergunning voor die boot zou krijgen. Ja. Die vergunning kwam er natuurlijk wel aan. Maar zodra mijn buurman hoorde dat ik spontaan vertelde... ik heb een andere boot gekocht, ik zal u vertellen... Ja. Hij kwam naar mijn boot toe. Hij stond op het terras. En weet u wat hij zei? Nou. Als jij het lef hebt om hier een andere boot neer te leggen... dan zal je zien wat er gebeurt. Nou, en u heeft, en, ja, dat heeft u toen, niet afgewacht? Uh, Bent u toen verhuisd? Nee, oh. ik heb de politie gebeld. Ja, ja. Ik werd bedreigd. Ja, natuurlijk. De politie is gekomen, heeft met de buurman gepraat. Heeft met mij gepraat. En die zei uiteindelijk... 'Ach, nee, uw buurman die zal u niets doen. Nou ja. uh, ik zeg, ja, dat kunt u wel zeggen. Maar ik zeg, ik moet nog afwachten. Precies. Ik ben maar alleen. Ik heb geen man, vreselijk. geen, vriend, geen vriend, ook niet meer. Niemand die mij kon helpen. Echt, echt vreselijk. En toen bent u uiteindelijk verhuisd om het lang... Om... Nee, toen ben ik nog blijven wonen. Maar ik heb een depressie gekregen daarna. Doordat van bijna vier jaar lang hevige depressie. Doordat ik... Ik heb die boot ook helemaal laten zitten. Ik heb niets hm. meer gedaan. En uiteindelijk is die in Amsterdam ja. Gefeild. Oké, okay, ik moet dat verder, mevrouw Am Van Tentel. Het, het punt is, ik wil nog Joost Niemuller spreken... en ook vele andere bellers. Dus ik, ik, ik dank u voor uw verhaal. Het is vrij, vrij dramatisch. En zo zijn er vele gevallen over van woonoverlast en burenruzies. En ik zei het al in mijn inleiding, ook tegen mevrouw Van Lintel. Hè, het, is, het is zo inderdaad dat, dat het ontwrichtend werkt... als je met buren in ruzies terechtkomt. Dat dat beheerst je hele leven. Dus daarom zeg ik juist... een Be een goede buur is gewoon goud waard. Of zoals iemand anders zegt, een, beter een goede buur dan een slechte buur. Nou, dat klopt zeker. Tjerk Langman die twittert, helemaal gelijk heb je Joost. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Ik ga nog even gauw naar een bellen voordat we naar Joost gaan. Mark van der Meulen, hier uit hieruit of vlakbij onze buurman. Ja. Mark. Hallo, uh, goeiedag buurman. Ja. Uh, ja, ik ben het volledig uh, met je stelling eens. Uh, en wel hierom. Uh, naast dat het heel erg leuk is gewoon om uh, een normaal intermenselijk uh, contact te hebben zonder uh, een telefoon nodig te hebben, of internet, of uh, whatsapp, of noem het maar op. Uh, uh, je kunt gewoon eens een keertje weer lekker uh, oefenen met het uh, normaal praten. Ja. Uh, kan Een uh, goed buurschap kan ook nog eens uh, geld besparen. Uh, want ja, iedereen heeft zo zijn, uh, zijn competenties en ja, als je goede buren bent... En uh, Dan kun je ook nog eens een keer echt eens uh, iets voor, de, uh, voor elkaar betekenen. Zo. Dat je iets uh, aan elkaar leent of uh, dat je met uh, elkaar eens een keer ergens mee helpt. Uh, ja, uh, in plaats van dat je professionele hulp uh, voor van alles nou ja. nog wat maar iets moet, uh, moet roepen. Precies. weet beetje wat, wat het kabinet toch ook wil hè? met die participatiemaatschappij. En uh, elkaar een beetje Volk ondersteunen. Ja. ja. Hey, Mark, hoe laat nou, spreken we af zaterdag? <laughs> nou, uh, bij jou of bij mij? Nou, halverwege dan. Uh, dat kan ook. Ja, en, dus zit we, er maar, Zitten we op de brug, hè? nee, ik bevind mij in Capelle, maar dan wel in een buurt waar, waar ja, een buurt waar het burendag gevierd wordt. Um, maar je bent van harte welkom, zou ik bijna zeggen. Als je, als je onze kant op komt, dan zal ik je vertellen waar ik zit. Um, okay. Mark, en anders een fijne dag in Krimpen. geen gelijk. Oké, okay, Mark bedankt. hè voor bellen. Merci, merci, merci. Beter een goede buur dan een verre vriend. Um, ik, ik spreek even met Joost Niemerer. Joost is bekend publicist en hij heeft veel geschreven over onze multiculturele samenleving, zoals ik al vermelde. Joost, goedenavond. Ja, hoi. Ja, wat ik jou wilde vragen was inderdaad, die burendag prima. He, altijd goed om je buren te kennen en sterker nog elkaar een beetje te, te, te waarderen en te respecteren, maar het het, het hele allochtoon-autochtoon verhaal helpt uh, een, een burendag, denk jij, in de zin van bruggen slaan uh, tussen verschillende groepen. Nou ja, kijk, uh, uh, de vraag is natuurlijk. waarom uh, zijn er in sommige buurten uh, uh, buurtfeesten. en houdt men zich met elkaar bezig. en is men geïnteresseerd in elkaar en helpt men elkaar. en is dat in andere buurten veel minder? Mm. Daar, is, daar is onderzoek naar gedaan, met name in Amerika. heel grondig onderzoek door een socioloog, Robert Putnam. Die heeft daar een zeer uh, spraakmakende studie over gemaakt. En hij constateert dan. Dat naarmate buurten. Want hij, hij, hij is zelf een, een linkse democraat. die links een rakker, ja? Helemaal niet blij was met deze conclusie. Maar hij kwam uit tot de conclusie. van hoe meer multietnisch een buurt is. Ja. hoe minder uh, sociale samenhang er En hoe minder. Uh, ja, op een gegeven moment. hoe meer isolement er is. hoe vaker mensen uh, elkaar bij elkaar heen. zitten. Ja. Mensen willen graag. Uh, ja, uh, iets wat wij niet, niet graag willen horen. Mensen willen graag met soortgenoten bij elkaar zitten. Ja, het leeft dus volstrekt langs elkaar heen, zeg je ondanks een burendag, die misschien wel buren betreft... maar dan meer van, van dezelfde soort, dat zeg je eigenlijk. En is het dan die angst, toch, Want dat we bang zijn? Ja, angst, uh, het is, uh, ja, nou, hij noemt het niet echt angst, hij zegt dan van, ja, het is eerder een gevoel van onbehagen, uh, een gevoel van, uh, yeah, uh, er ja, zijn, er zijn ook studies in Nederland naar gedaan en, en nou namelijk de jaar tachtig buurten die arbeidersbuurten waren en uh, op een gegeven moment kwam die immigratie, dat ging nog prima, want toen waren het uh, gastarbeiders alleen en die gingen goed mee in de buurt, op een gegeven moment kwam die gezinsmigratie. Ja. Toen gingen mensen apart en dan gingen los van elkaar en uh, het einde van het liedje was dat, er, dat is, de straatfeesten ophielden en alles ophield en, ja. uh, en, en de blanken weg trokken en, dus. en uiteindelijk er geen samenhang meer in de buurt was. Dus niet altijd, dat nee. Dat dus, ja. je dit soort enorme experimenten uitvoert met mensen met zulke massamigratiepatronen uh, en dat is eigenlijk een beetje cynisme dat je ja. dan nu krijgt van ja, maar we moeten een burendag hebben, we moeten voor, zijn voor elkaar ja maar heel veel van die mensen die helemaal geen racist of wat dan ook zijn van ja maar uh, uh, de boven ja. ons gestelde hebben ons het leven uh, onaangenaam gemaakt, hebben onze buurten uh, ja. verpest door ze te veranderen en nu uh, wordt ons wijsgemaakt dat wij geen goede buren zijn. Ja, ja. hallo, we weten allemaal dat, dat, dat je goed moet zijn voor je buren. dat hoeft ons toch niet wijsgemaakt nee. te worden? Oké, okay, Joost. Dank voor je commentaar en reactie ja. op de stelling. Hè? Joost Niemel, hoor u, publicist. En dan worden we vast weer later een keer uh, langer en verder. Ik ga eens kijken bij uh, de bellers. En dat is een tegenstander van mijn stelling. Beter een goede buur dan een verre vriend. Hij heet Ruud en Barger uit, uit Nijmegen. Ruud, ja, goeiedag Joost. Hallo. Waarom Hi. ben je het oneens? Ja, ik... Sorry? Ja, je bent het oneens. Ik ben het uh, oneens inderdaad met, uh, met de stelling. Ik denk dat ik je intentie achter de stelling wel begrijp dat, je, dat goede buren natuurlijk heel erg belangrijk zijn. En dat respect uh, begint bij de eerste persoon die je tegenkomt elke dag. Ja. En dat zouden dus je buren zijn. Dat betreft helemaal mee eens, maar als ik naar je letterlijke stelling luister, dat een, uh, dat een goede buur gerefereerd dient te worden boven een verre vriend, ja, dan kan ik niet zo goed... Uh, kan het, dat, dat, ik denk niet dat dat voor iemand geldt. Ik denk nee? zelfs niet dat dat voor jou geldt. Ik bedoel, als je een goede vriend hebt, die kan voor hem morgen verhuizen, maar daar blijf je dag en nacht voor klaarstaan, hè? Nee, dat klopt. Alleen, het gaat er ook om, waar heb je op een zeker moment eigenlijk meer aan? Ja, nee, dat klinkt ook weer, weer niet aardig voor vrienden natuurlijk, maar het gaat wel om, het, een buurman is, is heel en een buurvrouw is heel belangrijk eigenlijk. He, dat probeer ik ermee te zeggen. Ja, maar buren zijn toch een beetje willekeurig op je pad terechtgekomen. Absoluut, vaak wel. En vrienden, die doorstaan de, de test destijds, om het maar even ja. te zeggen. Ja. En die, die zullen altijd een streepje voor hebben bij okay. de persoonleggen. Goed tegenargument Ruud, dankjewel. Want ik wil nog even Johan Hart aan de lijn uit Nieuw Lekkerland. Goedenavond. Goedenavond. Johan. Uh, ik, ik ben het helemaal met uh, stelling eens. Ja, fijne buren? Ja, fijne buren. Ik heb uh, naast me uh, ook uh, fi hele fijne buren wonen. In, ja. uh, in, in, uh, in nieuw lekland is er uh, van de kerk uh, aanstaande zaterdag ook een, uh, een gemeentedag. Kijk. Dus dan komen, dan komen alles ook eigenlijk wel bij elkaar uit. Nou, dat wordt één groot, uh, één groot feest aanstaande zaterdag. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel, ja. merci. Nou, een één, één seconde nog voor Willem van der Schans uit Utrecht. Willem? Ja? Heel kort, alsjeblieft. Ja. Eens of oneens? Eens. Kijk. Nou, ik moet er een punt bij zetten, Willem. Sorry, want ik, ik heb de tijd niet meer. Anders had je gehoord. Je had een mooi verhaal, zegt Peter. Maar ik kan het niet meer horen, omdat de tijd... Er zit, die zit er gewoon op. Ik heb nog 30 seconden. Sterker, sterker nog het theater van het argument, dames en heren, gaat sluiten. Dank voor uw komst en wel thuis. Kunst stokje over met daarin acteur Marvin Kenzari. Bekend van toneelgroep Amsterdam. Momenteel speelt hij een wolf, zijn eerste titelrol van een film. Jelly Brouwer presenteert het na het nieuws van 7 uur. En morgenavond zijn we er weer natuurlijk, en dan kunnen we het zomaar over de PVDA gaan hebben. Wellicht, u gaat het allemaal horen. vanaf half 7 hier op Radio 1. Wat mij betreft, namens Peter, Jan en Richard. Een heel fijne avond. Graag tot morgen, tot avondspits. We willen een land in dat de sterkeren de schwächeren helfen. Ik wil in een land leven, waar niet de vraag aansteekt: waar kom je hier, maar waar wil je heen? Duitsland kiest.